Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad Vragenuur van vrijdag 13 september 2013. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen? Mail die dan naar i-ask-bartimeus.nl Wilt u meedoen aan het Vragenuur? Ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i-ask. Een goedemiddag allemaal, het is vrijdagmiddag 13 september. Ja, de 13e vandaag. En dit is het 81ste uh, Bartimeus iPhone-iPad vragenuur. Welkom allemaal. Wat gaan we doen vanmiddag? Uh, natuurlijk de vaste onderdelen, dus we beginnen zo met de vragen binnengekomen ja, bij iAsk. Um, daarna gaan we een aantal apps bespreken, en uh, die zal ik zo noemen. en we we sluiten dan weer met de, nou, de valreep en de leuke dingen van deze week. En ik vergeet nog dat na de i-ask-vragen gaan we natuurlijk eerst even kijken of er dringende zaken zijn. Nou, de apps die we uh, wilden gaan doen vanmiddag, um, dat zijn wat social media apps. Facebook en Twitter, dat gaat Nancy doen. En als we ook nog tijd hebben ga ik Tweetlist doen. Dat is de Twitter app die ik gebruik. En um, daar komen we eigenlijk al meteen bij de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Dat was namelijk maar één. En die vraag ging over de update van de uitzending gemist app die sinds de update NPO eet, Nederlandse publieke omroep. Um, nou, daar heb ik net naar gekeken en daar kan ik wel wat over vertellen denk ik. En die gaan we uh, zeker ook behandelen. En dan heb ik ook bij deze de vraag die binnengekomen zijn, uh, is bij iAsk uh, beantwoord. Um, ik gooi de microfoon even los voor de dringende zaken. Heeft iemand iets dringends? Ik zou zeggen brandlos. Geen dringende zaken. Dan wilde ik eigenlijk, ik weet niet of ze daarop heeft gerekend. Ik dacht van wel Nancy de microfoon geven uh, om te beginnen met de Facebook app. Ja, hoor, ze heeft er helemaal op gerekend. En het weertje ook volgens mij, want het begint hier net goed te regenen. Ehm... Um... Even kijken hoor. Uh, Facebook, ja daar ga ik het over hebben. Uh, ik ben een Facebook gebruiker, uh, alleen ik doe dat voornamelijk op mijn iPad en voor deze uh, uitzending heb ik even gekozen voor mijn iPhone. Of tenminste, het is niet de mijne, maar ik heb een iPhone en een iPad. Want er zitten uh, zeker wel verschillen die twee. En uh, voornamelijk in toegankelijkheid. Ik zou zeggen dat de toegankelijkheid op de iPad vind ik nog te wensen over. En ik zal uh, die hierna bespreken uh, waar het euvel zit, zeg maar. En uh, misschien hebben jullie daar ook wel een mening over. Ik uh, begin met mijn iPhone. Die ga ik aanzetten. Zij vrijdag ontvindt. Zo zie ook. Hoofdmenu knop. Oké, okay, ik zit gelijk in fase C, oftewel Facebook. En hij uh, staat op de hoofdmenu knop. En zoals jullie weten gaat hij altijd allereerst linksbovenin staan in het scherm. En daar zit mijn hoofdmenu knop. Uh, dit is uh, best een belangrijke knop. Ik ga hem voor nu eventjes overslaan. Ik kom daar weer op terug. Ik veeg even door van links naar rechts. Vriendschapsverzoeken. wil Vriendschap Vriendschapsverzoeken. Nou, spreekt eigenlijk voor zich. Ik dubbeltik er even op. Vriendschapsverzoeken. Koptekst. Eens even kijken of ik vriendschapsverzoeken heb. Er gaat een schermpje over Facebook, zeg maar, heen. En uh, ja, er wordt een soort, ja, ik zou zeggen, een subschermpje geopend, een geopend. En dan ga ik doorheen vegen. Vrienden zoeken. Hondentraining Nivonne van der Meer. Nou. Verzoek goedkeuren. Knop. Ik heb een uh, vriendenschappenverzoek gekregen van hondentraining Yvonne, weet ik niet wie. Uh, dat kan ik nu bevestigen of ik heb de knop de verzoek afwijzen knop. De verzoek afwijzen knop. Dus ik heb twee keuzes om daar iets mee te doen. Nou, ga ik bevestigen, dan wordt ze mijn vriendje en anders niet. Um, mensen die je misschien kent daaronder vind je een stuk kopje mensen die je misschien kent Moet je eigenlijk niet zo, ja, dat wat je dan ziet is eigenlijk de vrienden van je vrienden en ik vind dat eigenlijk niet zo handig uh, dat dat zo gebeurt um, Ken onderstreep dan zie ik vriend ah, daar kun je nog wat andere vrienden uitzoeken Nou, dat wil ik niet en hier komt mijn eerste ding al want ik wil uit dit schermpje en uit dit schermpje te gaan, ik dacht tot vandaag nog toe dat ik dat kon met mijn uh, beweging, oftewel mijn terugbeweging. Maar uh, opeens gaat dat niet meer lukken. Uh, Bianca heeft vier dus wat ik doe, om hier maar even een uh, omloopje te maken, is ik kies er gewoon een, dubbeltik daarop. Ik kom op de website van degene die ik heb gekozen en ik hoor daar de terugknop, oftewel in het nieuwe scherm zit daar direct de terugknop en ik dubbeltik daarop. En ik kom weer terug waar ik net stond, oftewel in dit geval op mijn eigen uh, tijdlijn. Daar ga ik het ook dadelijk over hebben. Dit is vriendschap zoeken. Dit is, zit in de bovenbalk, zo, uh, bovenin. Daar zit de hoofdmenu links. Dan krijg je vriendschap zoeken. Berichten. Dan krijg je berichten. Uh, berichten zijn berichten, privéberichten zei dat. Dat zijn berichten tussen jou en iemand anders of meerdere. Uh, maar die, die worden niet weergegeven op je tijdlijn. Nou moet ik daar iets over uitleggen. Iedere Facebook gebruiker heeft een eigen webpagina zeg maar. Dat noem je de tijdlijn. Zo heb ik een tijdlijn, maar iedereen die nog meer van Facebook lid is, heeft ook een tijdlijn. En die kun je op je eigen tijdlijn wat zetten. En je kunt op een tijdlijn van iemand anders wat zetten. Oftewel op hun webpagina of je op eigen webpagina. Uh, maar dit wordt dan wel gedeeld met uh, degene die uh, daartoe uh, toegang hebben. Met andere woorden, eigenlijk zet je het publiek neer. Over dat, over dat publiek neerzetten. foto. Kom ik nog wat terug. Maar dat is eigenlijk hoe je het kan bedenken. Dat zijn uh, dus berichten op je... Tijdlijn. Dan heb je berichten waar ik het net over had. Privéberichten. Dus stel voor dat ik een berichtje zou willen sturen naar iemand. Ik ga even berichten. naar berichten. Ik dubbeltik erop. Berichten. Nou, wat ik hier zie, ik loop er even langs. Nieuw bericht. Ik heb hier een knop nieuw bericht. meldingen zijn uitgeschakeld. Pushmeldingen zijn uitgeschakeld, oftewel ik wil niet iedere keer dat altijd een berichtje binnenkomt dat hij zegt pieuw pieuw, je hebt een berichtje en dan leest hij het voor. Dat hoeft voor mij niet, vandaar dat ik dat uitgeschakeld heb en, niet, en hier kan ik dat vervolgens ook weer inschakelen als ik dat zou willen. Vervolgens krijg ik een bericht. berichtknop en een... Oké, okay. roosje, oh. bericht, oké. Okay. Rochira. Nou, dat is een beetje flauw. Uh, de berichtknop, en naast de berichtknop rechts daarvan... Groep. Als ik met mijn duim eroverheen ga, dan hoor je dat daar groep zit. Bericht. En als ik de veegbeweging maak, hoor ik dat niet, want dan loopt hij er langs. Oké, Nou, hier hoor je mijn eerste berichten, maar dit zijn allemaal oude berichten. Uh, WO hoorde je, dat was van woensdag. Oh, dit is een privéberichtje. Dus, kentjes... 4 september. En dit is ook een oud berichtje. Nou, hier weer hetzelfde verhaal. Dit is een schermpje boven op je, ja, op je webpagina of tijdlijn of hoe je het ook mag noemen. Um, en uh, ik zou me terug uh, willen uh, uit willen komen. Nou, dat gaat niet. Dus wat doe ik? Ik kies maar weer een berichtje. Ik dubbeltik erop. Berichten. Met Maart. Oh, dit is een privéberichtje. 4 september. Gezien. 4 september 10.49. Oké, okay, ik kom in de berichten terecht. En in de berichten, nou nu ik daar toch ben, dan is dat wel handig. Dit is een bestaand bericht. Ik heb van Teus een berichtje gehad. En hij zegt, hoi, dit is een privéberichtje. Dan kan ik doorheen lopen, daar staat hij nu dus op. Dat zegt hij ook, ik veeg er berichten doorheen. Berichten postmeldingen zijn uitgeschakeld. Nou, dat, dat dingetje dat blijft daarboven zitten, ik dus voor mij mag hij. Media vervoegen, knop. Dan krijg ik een media toevoegen knop en die zit, als ik in de berichtenvenster zit zoals ik dat nu heb gedaan, zit die links onderin. En dat betekent dat ik hier een foto of een videootje of wat dan ook kan toevoegen. Nou, dat doe ik in dit geval niet. Tekstveld. Tekstveld. Dubbel om te bewerken. Die zit in het midden onderin en daarin kan ik uh, op dubbel klikken en dan kan ik wat gaan intypen. Bericht van Keus kent of lettertikken. Hoofdletter T. S, -S, S T T. Ik heb dat ingetypt en, en vervolgens hoofdletter T. Dat is dat vind ik. Return. Zou je denken dat je je return mag doen, maar dan krijg je gewoon je nieuwe regel. En Wat je moet doen is eigenlijk, doordat het, uh, de, de, de letters ervoor zijn gekomen, je, je toetsenbordje zeg maar, waar ik net wat heb ingetypen, is dat uh, tekstvakje is omhoog geschoven. Die zit nu halverwege het beeld. Dus als ik mijn vinger ongeveer in het midden zet, media dan hoor ik daar media toevoegen Best. en dan hoor ik mijn... Test, oftewel wat ik net heb getypt. stickers weergeven. Hier hoor ik stickers weergeven. Nou, dat is net zoiets als een smiley's. Je kunt smiley's toevoegen. Composer Locational knop. Nou, dit is uh, aangeven welke locatie je zit. Dus dan gaat hij kijken van waar zit je en dat geeft hij dan mee met het bericht. Verzenden. Knop. En dan uh, daar rechts van zit de verzenden knop. Met andere woorden. Daar dubbeltik ik op. Wij gaan keuskempjes testen Ik heb nu een berichtje gestuurd en het berichtenscherm uh, sluit niet. Wat ik nu ga doen, dat is eigenlijk iets van de nieuwere dingen van de laatste versies van, uh, van Facebook, is dat ik even uh, rechtsbovenin ga zitten. Geselecteerd. Keuskempjes en Houd je vinger op de shutterhead om deze te verbergen. Knop. Oké, okay, nou je hoort nu dat uh, uh, dit een chat is, of chat, chat, chat, hoe, hoe je het Duits je weet niet, maar het is de chat, zeg maar. Dat is die privéberichtjes. Ik dubbeltik hierop. verbergen, knop. En de tweede tik hou ik vast. En dan hoor je dat plum. En vervolgens zeg ik verbergen. Verbergen, knop. En ik dubbeltik op de verbergen knop. Knop. En dan kom ik weer in het scherm waar ik uh, als allereerste begon. Ik zit weer op de hoofdmedeuknop. Vriendschapsverzoeken. Vriendschapsverzoeken hebben we gedaan. Berichten. Berichten. Knop. Daar kom ik net uit. Um, eigenlijk het principe, als ik een nieuw bericht wil sturen en dus niet aan iemand die uh, al in mijn berichten staat, dan dubbeltik ik hier uh, weer eventjes op. Dan veeg ik naar... Moet je zeggen? 2 van het ja. Berichten, nieuw bericht. Nieuw bericht, Dubbele tikken. Nieuw bericht. Annuleer knop. Hij staat op de annuleer knop linksbovenin en je hoort dat dit Optekst. het nieuw bericht venster is. Esther de kind aan. Wie wil je een bericht sturen? Aan, wie wil je een bericht sturen? Kijkveld. Om te bewerken. Oké, okay, nou ik ga niet besluiten dat ik hier wat intype. Ik ga kijken in mijn lijstje. Dus ik ga loop, loop door mijn suggesties heen. En in de tegenwoordige tijd, of ik, ik weet niet hoe lang dit al is, maar ik uh, maak er eigenlijk niet veel gebruik van. Dat, vandaar dat ik ook niet weet hoe lang dit al bestaat. Maar je kunt dus ook zeggen, ik wil uh, nou ik stel voor, ik wil mij. Hoortman van twee uur offline. Ik wil uh, Jannie een, een berichtje sturen. Dit zijn nog steeds allemaal privéberichtjes. Maar ik kan een privéberichtje ook naar een groep sturen. Dus naar meerdere mensen. Ik heb Jannie Woerdman. Ik dubbeltik erop. Geselecteerd. En je hoort dat ze nu geselecteerd is. Ik loop door. Annemiek van Münster offline. Stel voor dat ik Annemiek ook een uh, mailtje of een berichtje wil sturen. Dubbeltik. Strop. Geselecteerd. Beste de Kimper. En die ook nog is. En dan heb ik nu drie mensen die ik een berichtje kan sturen. En vervolgens is dit hier weer hetzelfde weergeven. Links onderin zit die media toevoegen weer. En in het midden, ten hoogte van mijn thuisknop, zit het tekstveld om iets te kunnen sturen. En dan... Is weer hetzelfde verhaal. Zodra mijn toetsenbordje tevoorschijn komt om wat te typen, schrijf dit tekstveldje naar de helft van uh, mijn scherm. En vervolgens moet ik hem daar weer terugvinden om de knop verzenden terug te vinden die naast het tekstveld staat. En dus links daarvan. Ik ga nu naar de anime Anineer. knop. Negen. Dat was het stukje knop. berichten. Uh, dat wordt gebruikt als. Uh, ja, dat noemen ze ook wel de chat, hè, zeg maar. Foto knop. Um. Berichten. Nul om niet. Dat is eigenlijk de sms van Facebook, zo kan je het noemen. Er is ook een apart programma, Facebook Messenger, die zich alleen maar over dit uh, dingetje, dit deel van Facebook buigt. Um, ik veeg even door. Meldingen, Melanine. meldingen, nou ik dubbeltik erop, ik hoor al nieuwe. Meldingen. Jamho G.P. He. heeft een link gedeeld. Hetzelfde verhaal weer, er komt weer een klein mini schermpje overheen. Of een, een uh, schermpje over mijn, uh, uh, hoe noem je dat, over mijn tijdlijn heen. En vervolgens uh, kom ik hier natuurlijk weer niet uit met mijn terug, uh, zo'n zetbeweging. Dus ik ga en maar weer mee, eentje kiezen. tik erop. Jamho he. heeft een link gedeeld. Terugknop. En ik dubbeltik weer op de terugknop. Nou. Hoofd mee, die meldingen, dat zijn eigenlijk meldingen, dat zijn berichtjes die jouw vrienden hebben of vriendinnen hebben geplaatst op hun tijdlijn. En die krijg je in meldingen te zien. Uh, ga je, tik je dus op meldingen, dan krijg je een lijstje met wat voor meldingen er allemaal zijn gemaakt. Dubbel tik je op de melding die jij wil lezen, word je direct naar hun tijdlijn gebracht of waar dat berichtje staat, ook als het een melding is op jouw tijdlijn, word je daar naartoe gebracht en kun je daar wat over zeggen. Um, de tijdlijn ga ik dadelijk bespreken. Ik ga eerst even terug naar het hoofdmenu. Daar ga ik nu op dubbel tikken. En wat er nu gebeurt is eigenlijk. In beeld is dat uh, zeg maar mijn tijdlijn naar rechts wordt geschoven. En dat er een lijstje tevoorschijn komt. Ik ga even kijken of ik door het lijstje heen kan lopen. Ik hoor als ik een V geef van links naar rechts dat ik hier MacBart hoor. Nou, MacBart, uh, dat ben ik. Met andere woorden, als ik hier op dubbeltik, kom ik vanzelf in mijn tijdlijn. Wat doet hij dan als ik tik? Omslagfoto. Dan schuift hij eigenlijk weer uh, dat minuutje wat links tevoorschijn is gekomen dicht. En vervolgens sta ik hier op mijn eigen tijdlijn. Ik ga weer even terug naar het hoofdmenu. Dus ik tik weer op de linker op hoofdmenu. tik En ik krijg weer dat mooie lijstje te zien. Mijn paard. En je hoort dat hij MacBart geselecteerd heeft. Boven MacBart zit een vakje dat heet zoeken. En als ik nu dus heel logisch zou terugvegen van rechts naar links... ...dan zou ik op zoeken terecht moeten komen. En je hoort, dat doet hij niet. Dus wat ik doe, ik ga mijn vinger maar eventjes... Geselecteerd, MacBart. Bovenin zetten op MacBart, dat zit aardig bovenin. En daarboven... Zoekveld. Zit het zoekveld. Ik dubbel om 15:16. uur 16. En daarboven de statusbalk. Dus onder de statusbalk zit het zoeken. En dan MacBart. Nou, dat zoeken, daar kom ik zo op terug, want die is best wel handig. Ik loop even door. Wat, zit hier dan? Wat is hier nog allemaal meer te koop in deze lijst, in het hoofdmenu? Favorieten. De favorieten. Oftewel, dit is gewoon een kopje boven een uh, lijstje. Nieuwsoverzicht, Nieuwsoverzicht. wat is nieuwsoverzicht? Dat is een overzicht van alle berichtjes van uh, vrienden en kennissen en bekenden die wat hebben geplaatst. Of dat nou op, een, uh, op jouw uh, tijdlijn is, of dat nou een eigen tijdlijn is of op een tijdlijn van iemand anders. Je kunt dus eigenlijk gewoon zien wat iedereen heeft gedaan uh, van jouw vrienden en dat kun je zien in een nieuwsoverzicht. Dus als ik hier weer dubbeltik dan kom ik in een overzicht van de nieuwtjes. Kom ik zo ook alweer op terug. We gaan verder. Ik veeg door. Berichten. Hier hebben we berichten. Kom ik eigenlijk precies uh, op dezelfde plek terecht als dat ik berichten pak uit die bovenbalk waar ik net zat. Plaatsen in de buurt. Plaatsen in de buurt. Dat, is, dat gaat over, uh, dan kun je zien of je vrienden in de buurt zijn. Maar daar moeten ze, zich, daar moeten ze wel ingesteld hebben dat ze uh, willen laten weten waar ze zijn. Dus de locatiebepaling moet dan uh, Aangetikt ah, zijn, anders heeft dat helemaal geen nut. Ik gebruik het in praktijk niet, dus ik weet het niet. Um, en verbeter mij als ik daar iets verkeerd zeg. Ik loop door. Evenementen. Evenementen. Nou ja, iedereen kan een evenement organiseren... en ...dan kan je die hier aanmaken. Vrienden zoeken. Twee. Dan heb je hier vrienden zoeken. Eigenlijk maak ik hier geen gebruik van. Je zou het kunnen doen, maar uh, nou ja, ik kan hem voor je openen... ...want ik hoor hier twee... Het linker scherm uh, wordt weer, of dat lijstje wordt weer gesloten zeg maar, en ik kom terecht in een scherm van het volgende. Uh, eigenlijk op ieder scherm wat ik tegenkom zit die bovenbalk weer met die uh, bekende Vriendschapsverzoeken, vriendschapverzoeken, berichten, berichten en meldingen. En hier vind ik suggesties voor vrienden en dan zie ik hier een lijstje van vrienden. Ik kan hier zoeken. En als ik, dit is een koppeling, als ik daarop dubbel tik, dan krijg ik een zoekveld waarschijnlijk. Twee verzoeken. Ik heb koppeling. twee verzoeken, dan kan ik op dubbel tikken en dan kan ik zien wie dat zijn. Twee verzoeken, koppeling. Dat ging een beetje raar, want nu heb ik opeens twee verzoeken en terwijl ik er boven keek, had ik maar één verzoek. Ondertraining niet. Inge bevestigd. Maar hier werkt het. Melissa voorgesteld door Oké, die tweede is, door, is voorgesteld door een vriend, van, uh, een vriend van mij. Dus dat is niet echt heel, heel interessant. Eigenlijk doe ik met dit scherm niet zoveel. Er zit ook nog contacten. Koppeling? Ja, dat verstond ik niet. Filters. Oh ja, filters. Dat heeft te maken met, uh, met groepen. Ja, in principe kom je hier niet vaak, tenminste ik niet. Ik ga weer gauw terug naar het hoofdmenu, ik dubbeltik erop, mijn lijstje wordt weer zichtbaar aan de linkerkant en ik ga daar weer eens even verder doorlopen. Apps, nou dan kom ik in de App Center, mensen die spelletjes spelen weten hier van alles van, ik ben geen spelletjes speler, maar hier kun je dus spelletjes toevoegen aan je, uh, of hier kun je... Spelletjes toevoegen aan je Facebook, met andere woorden je kunt spelletjes spelen via Facebook en je Facebook account. Wat ik daar heel lastig aan vind is dat uh, die, al die appjes zeg maar, weer willen vertellen hoe, wat, hoe goed jij je spelletje hebt gespeeld of niet. En dan een Facebook berichtje plaatsen uh, ja, op jouw Facebook daarover. Nou, en ik weet dat sommige mensen het ook heel lastig vinden dat andere mensen weer worden uitgenodigd voor spelletjes. Nou daar ga ik niet eens meer op in. Ik veeg even door. Chat, of de chat bedoel ik, schwaard zegt hij, ik weet niet wat hij daar maar, maar dit is ook weer het berichten uh, idee. Pagina's ontdekken. Pagina's ontdekken. Dekken, met andere woorden, je kunt. Um, je bedrijven of uh, nou ja, meestal zijn het bedrijven, die maken eigen pagina's aan en daar kun je die kun je leuk vinden of niet en dan kan je hier dus, door pagina's te ontdekken, kun je dan zeggen van oké, okay, dit vind ik een leuke pagina en dan komt dat op jouw teintel, tijdlijn terecht vrienden vrienden, hebben we weer vrienden, nou dan krijg je een overzicht van vrienden, ik dubbeltik hier even op, <coughs> op. Berichten. je hoort weer die bovenbalk meldingen, actie er is alleen een actieknop bijgekomen. Zoek je vrienden. En hier zit ik weer in een zoekveld. Hier kan ik zeggen zoek je vrienden. Vrienden. Johan Opties weergeven voor bestaande vrienden. Linda, nou, hier kan ik dus door mijn mensen heen lopen. Op die opter op koud, opties, geta van Haren. Ik stel voor dat ik Gerda verhalen wil. Ik ga even voor de optie weergeven. Verwijderen als vriend. Knop. Bij een van mijn contacten heb ik gekozen voor meer opties. En daar staat onder andere als eerste keuze verwijderen als vriend. Dat was vroeger best moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. En nu vind ik hem toch wel wat simpeler te vinden om iemand uh, te omvrienden, zoals ze dat noemen. Bericht. Bericht. Oftewel, ik kan een berichtje gaan plaatsen annuleren. en de annuleren knop. Nou, stel Bericht. voor dat ik even een knop. Nee, laat ik deze even annuleren. annuleren. Hoofdmenu knop actie knop. Ik ben even benieuwd naar de actieknop. Ik ga dus weer even terug, ben teruggegaan naar de bovenbalk waar die compacte berichten en meldingen staan, en daar staat nu een A actie. knop. Een actieknop. Attentie. Vrienden zoeken. Nou, als ik die open hoor ik vrienden zoeken en annuleren, annuleren knop. Nou, ik geef weer een annuleren knop, want ik hoef geen vrienden te zoeken. Ehm, um, eigenlijk is het zo... Gertla van Haren, een gemeenschappelijke vriend. Annemiek van Münster, twee gemeenschappelijke vrienden. Als ik bijvoorbeeld Annemiek van Münster pak en ik dubbeltik daarop... ...dan kom ik op haar tijdlijn terecht. En nu kan ik uh, hier doorheen vegen, dan kom ik even bij het verhaal van, nee dat ga ik nog even niet doen, sorry hoor, ik maak, probeerde er een goed verhaal van te maken, maar anders ga ik hier weer de wegkijtraken. raken. Ik ga even terug, uh, ik ga weer terug naar het hoofdmenu, ik was gebleven bij vrienden. Notities. Dan heb je nog uh, foto's, notities, porren. Nou, foto's betekent dat je een overzicht ziet van je eigen foto's, notities van je eigen notities. Je kunt dus notities aanmaken dat ze niet meer dan een stukje tekst schrijven. En dat kun je delen. Porren, porren ja, daar heb ik nooit het uh, nut van in gezien, maar je kan dus iemand eventjes aantikken van hallo, ik ben er ook. En uh, die kan je terugporren. Nou, heel oh, interessant. Je, ja. Aanbiedingen, geen idee, gebruikt nooit. En volgens mij is die ook niet gevuld in dit geval. Open. Groepen. Wat zijn groepen? Je kunt groepen maken. En dat is ook precies de eerste keuze die daar staat. Groepen maken. Je kunt groepen maken. Ik heb één groep. Dat is met Dirk. En uh, daar kun je dus als groep kun je daar uh, uh, berichtjes sturen. Je kunt volgens mij kiezen. Ik ga even voor groep maken. Groep maken. Ik loop hier even doorheen, maken, ik kan hier een groepsnaam invullen en de beschrijving. En de privacy vind ik dus weer belangrijk, ik ga even kijken wat voor keuzes ik heb. Hij zegt nu dat het besloten is, als ik erop tik. Privacy selecteren, privacy klaar. Open. krijg ik een, uh, een, uh, een lijstje te zien van wat, wat wil je dat het wordt. Moet het een openbare groep worden, dus kan iedereen zich aansluiten. sluiten. Ja, moet het een besloten groep zijn? Nou, je hoort wel dat dit, dit een besloten groep is. Geheim. En het kan een geheime groep zijn. Geopenbaar. Dat is annuleren. Ik zeg even annuleren, want dan kom ik weer terug in de... Groep maken tip. En vervolgens kun je ook nog eens. pictogram selecteren. Een pictogram selecteren, oftewel erbij zoeken. Dus je kunt eigen groepen aanmaken. Je kunt ook zeg maar beginnen, uh, dat heb ik wel eens gehad, uh, beginnen als open groep. En uh, zodra genoeg mensen zich hebben aangesloten, kun je het een besloten groep maken. Dus het is staat niet geheel vast gelijk. Je kunt het ook aanpassen na, gel uh, na gelang de tijd. Ik ga naar annuleren. Ik kom weer in mijn lijst. Groep maken. Ik sta bij groep maken. Nou, dat was de pagina's. groep. Dan hebben we pagina's. Pagina's, pagina's maken. maken. Ja, je kunt dus eigen pagina's maken. Nou, ik weet toevallig dat Annemiek van Munster een eigen pagina heeft. Je komt binnenkort weer met een uh, nieuw boek. Dus uh, dat is wel handig als je dan een eigen pagina hebt en dat soort dingen kwijt kunt. Bedrijven maken ook eigen pagina's. Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon een Facebook pagina voor je product of je bedrijf of wat dan ook. Ik veeg weer even door. Helpcentrum. Helpcentrum. Nou ja, spreekt voor zich lijkt mij de help. Codegenerator. Geen idee, codegenerator. Een probleem rapporteren. Een probleem rapporteren. De accountinstellingen. Accountinstellingen. Ja, daar kan je in kijken als je wilt kijken hoe jij nu allemaal bekend staat. Ik kan er even op dubbel tikken. Half menu. Knop. Koppeling. Koppeling. Algemeen koppeling. Algemeen heb je daar een dingetje, daar zitten allerlei dingetjes in over het algemeen van je account. Beveiliging. Er zit ook een stukje beveiliging in en je privacy, feitlijnen, taggen, blokkeren, meldingen, meldingen. sms-berichten, SM volgers. volgers, apps, apps. Betalingen. betalingen, ondersteuning nou. Zo heb je een aantal dingen binnen de, de accountinstellingen. Ik ga daar verder niet op in, want ik wil het uh, niet een heel uh, uur over Facebook hebben. Als je daar vragen over hebt, laat het mij horen uh, of weten. Laat het ons weten. En uh, we geven je graag antwoord erop. Ik zit weer terug in de lijst pushmeldingen oftewel wil je berichtjes ontvangen dat er iets geplaatst is op facebook ja of nee dat kan je hier nog even regelen privacy instellingen privacy instellingen, best wel belangrijk um, voor uh, uh, ja uh, welke afjes hebben toegang tot jouw uh, tot jouw gegevens en dat soort dingen meer of uh, welke vrienden kennen ze of dat soort dingen meer hebben toegang tot jouw tijdlijn of jouw berichtjes Voorwaarden en beleid, deze app, beoordelen en afmelden. afmelden. Nou, dan ben ik eigenlijk door de hele streep heen. En eigenlijk wat je gebruikt... Menu sluiten. van ook. Menu sluiten. Is voornamelijk... Ik ga even mijn vinger neerzetten en drie vingers uh, omlaag vegen om even weer aan het begin van de lijst te komen. Rij 8 tot en met 17 van en Nog een keertje met drie vingers. Rij 1 tot en met okay. 8 van 26. Ik ga even laten zien hoe een tijdlijn eruit ziet. En dan ga ik eerst even naar die van mezelf. Dus ik zit in het hoofdmenu. Ik kies zit, mijn eigen naam. Dubbeltik daarop. Oké, okay, ik loop hier even door. Knap, vriendschapsverzoeken. Nou, we hebben die bovenbalk weer met hoofdmenu. vriendschapsverzoeken, berichten, meldingen. Slagfoto, knop. Omslagfoto. Um, ik weet niet hoe dat hier is geregeld. Uh, ik heb tot nu toe alleen maar die omslagfoto en die volgende foto. foto. Profielfoto heb ik eigenlijk alleen maar toegepast door via de computer deze even toe te voegen. Ik weet niet of dat echt hier zo makkelijk voor elkaar krijgt om dat uh, toe te voegen. Ik heb het in ieder geval nog nooit gedaan. Info. Nou, je krijgt info van mij te horen. Info. Info, knop, foto's. Je kunt knop. mijn foto's gaan bekijken als je deze knop indrukt, zie je al mijn foto's. Vrienden. Je kunt knop. zien wie mijn vrienden zijn. Knop. Wat mijn muzieksmaak is. Knop. Wat mijn filmsmaak TV TV is. TV-programma's, boeken. Vind ik leuks. En wat ik knop. leuk vind. Notities. notities. En notities. Soundplot. activiteit activiteitlogboek, bericht, foto. Oké, okay. en een activiteiten hoorde ik ook, dat is ook iets van de laatste tijd, uh, dat je activiteiten in je leven kunt invullen, bijvoorbeeld, uh, nou, uh, op 22 februari ben ik geboren en, um, weet ik veel, uh, van de trap afgevallen op 6 uh, oktober 1989, weet ik veel, ik weet niet. Maar dat zijn activi activiteiten toevoegen, Le uh, levensdingetjes. Vervolgens hoor ik hier, ik ga even weer terug. Bericht, foto. Ik hoor hier bericht foto. Dat is eigenlijk het gedeelte waar ik moet zijn om een berichtje te plaatsen op mijn eigen tijdlijn. Ik veeg even door. Foto knop. Als ik deze knop activeer kan ik een foto toevoegen. Bericht. Ik veeg nog een keertje van links naar rechts en hier hoor ik bericht knop. Um, dit is waar ik mijn eigen berichtjes, mijn eigen status zoals ze dat noemen, kan toevoegen. Ik dubbeltik hierop. Ik. Uh, Oof, Hoofdletten, hoofdletten halen. Ik zit eigenlijk direct in het tekstveld en, eind. en ik kan het intypen. Nou, Ik typ even ja. hallo in, heel interessant en uh, vervolgens uh, moet ik rechts zijn, want daar zit een Plaatser. knop die heet knop. plaatsen. Ik plaats hem en ik verstuur hem. Je ziet nu gelijk het verschil tussen die privéberichten en de berichten op de status uh, op je tijdlijn. Als je het getikt hebt, nou je, eigenlijk merk je het al gelijk met hoe je het moet typen, maar als je hebt getypt bij een privébericht is het zo dat je dan naar de tekstvak moet en dan naar rechts om de verzenderknop te vinden. En hier mag je gelijk naar rechtsboven in je scherm en daar vind je de plaatsenknop. Die uh, berichten, de privéberichten lijkt een beetje op de sms uh, of de berichten sturen, dus zo is de weergave ook. Ik ga weer even terug naar mijn bericht naar nou, mijn tijdlijn, daar ben ik nu ook, hij heeft zich gesloten, dus als hij het bericht heeft stuurt, dan komt hij weer terug waar hij vandaan kwam, namelijk mijn Knop. tijdlijn. Informatie bijwerken 12. Nou, Knop. ik moet blijkbaar heel wat bijwerken. Met Bart, met H, hallo, nul vind ik leuks, nul reacties, dubbeltik met twee vingers om op dit verslag te reageren. Nou, je hoort het al, tik met twee vingers om op dit verslag te reageren. Nou, ik heb dit net getypt, dat hoorde je ook, hij noemde dat net. Deus is op, Deuskamp op met Mart. 4 september om 10.32. Jee, Zijdenveldfeestweek, Eén vind ik leuk, nul reacties, Dubbelt ik met twee vingers om op dit verslag te reageren. Nou... In plaats van dat ik met twee vingers erop tik, dan ik er gewoon met leuk. één vinger twee keer op, met één vinger twee keer op en vervolgens krijg ik een nieuw scherpje met het bericht en dan vind ik leuk, de vind ik leuk knop, die komt naar het berichtje Reageren. en een reageerknop. Knop. Delen. en een delen knop. Nou mag ik wat zeggen over dit stukje en nou Teus heeft even mij een foto erop gezet over de Seideveld Feestweek. Reag geselecteerd vind ik leuk knop. Ik heb nu geselecteerd de Vind ik leuk knop. Als ik daarop dubbel klik, dan wordt het de Vind ik leuk knop. En dan, kan, dan geef ik hem eigenlijk een duimpje voor uh, wat ik Text hier veld. doe. Dus ik heb geselecteerd React. Ik vind ik tekstveld. je vind delen. Reageren. Er zit ook een Reageren knop. Daar kan ik op dubbel tikken. Maar ik kan ook doorvegen. delen knop. En dan hoor ik de delen knop. En nog Eventik. eentje doorvegen. Tekstveld. Dit dubbel om te bewerken. Dan vind ik een tekstveld als ik daarop dubbeltik. Tekstveld. Bewerkbaar. Halfletter. Halfletter. Kan ik hier een berichtje intypen? Of. Of. Ik zeg even mooi. En dit is eigenlijk weer hetzelfde principe als uh, wat er gebeurde met die uh, berichtjes schrijven. Je tekstvak is weer naar het midden van het scherm verplaatst. Halfletter plaatsen. Dus ik uh, ga daar naartoe en ik zeg naar rechts... En dan vind ik de plaatsknop. En vervolgens heb ik een reactie gegeven op um, dit this. verhaaltje. Vind ik leuk. Knop. Um, even kijken. Knop. Ik ga hier weer even uit. Oh, behalve vind ik leuk en reageren en delen. Delen zit er ook nog in hè. Delen. Delen betekent dat ik. This. Ik kan zeggen dat this ik is aan dit. De regen. Aan de regen. ...weer wil delen met andere mensen bijvoorbeeld. Ik pak er even de terugknop. Oké. Okay. Half, half Dit was een berichtje... ...zetten op mijn eigen tijdlijn. Dan ging ik naar bericht. En wilde ik reageren op een berichtje... ...dan uh, pakte ik het berichtje en dan dubbelklikte ik erop. En dan kan ik vervolgens een reactie opgeven... ...of een vind ik leuk reactie geven. Vervolgens uh, laat ik even zien hoe, het, hoe je een berichtje op andermans... Uh, hoe noem je dat? Op andermans tijdlijn kan zetten. Zoeken. Zoekveld. Um, ik dubbel om te bewerken. Menu sluiten. Ik pak er even het hoofdmenu. Ik kan hier uiteindelijk doorheen vegen totdat ik bij vrienden ben. En daar kan ik dan invullen. Of kan ik iemand kiezen. Nou, bijvoorbeeld. Ik pak even effe de Kimper hier uit. Ik dubbeltik erop en ik kom op haar. Tijdlijn terecht. Ik sta op de tijdlijn van Esther en ik veeg hier weer erin. En je zult horen dat het lijkt op de tijdlijn van mezelf. De vriendschap, de hier die bovenbalk. Meldingen, actie, omslagfoto, Een omslagfoto. omslagfoto en een profielfoto. De minister, de kipin, en ik krijg hier van allerlei dingen te horen over haar. Nou hoor je hier een vriendenknop. Met andere woorden, dit geeft aan... Uh, tot wie zij behoort. Je kunt mensen indelen als kennissen, vrienden en uh, nou ja dat zijn de hoofdmoten denk ik. Je kunt mensen dus indelen in groepen. Wat houdt dat in? Dat als je een bericht schrijft dat je kunt zeggen van oké okay, ik wil dat dit een bericht wordt alleen voor vrienden of dat het voor iedereen is die dat kan lezen of alleen maar kennissen. Dat soort dingen meer. Dat kan je dus uh, regelen. Dus als je iemand toevoegt, dan kun je zeggen, waar behoort hij toe? Is het een vriend? Eh, dan heb je het voornamelijk over mensen die uh, je van dichtbij kent en is het een kennis. Dan uh, krijg je daar veel minder nieuwsberichtjes van enzovoort. Berichtknop. Na vrienden hoor ik nu berichtknop. En dit, uh, deze eerste berichtknop, dat is een privéberichtje sturen. Dus de eerste bericht die je hoort op een tijdlijn van een ander, is een privéberichtje. Je veegt door, en nou, dus we komen weer alles, van alles terug, wat zij leuk vindt. Dan kom ik weer bij dat bericht foto-idee, en als ik daardoor vraag, kom ik eerst vogel tegen, en dan bericht. Dit is eigenlijk het tweede woordje bericht op de Facebookpagina, of op de tijdlijn van deze persoon. En als ik daarop dubbeltik, kan ik haar... Uh, ...kan ik een berichtje op haar... Bericht. Op, haar uh, ...op haar tijdlijn zetten. Dus Knap. dat is wat anders dan zo'n privéberichtje sturen. Zo'n tijdlijn betekent dat alle haar vrienden kunnen zien... ...wat ik bij haar op de tijdlijn heb gezet. Anmuren. Ik annuleer het even. Terug. Ik doe even de terugknop. Half, half en ik kies weer voor de hoofdmanier. Nou, dan kom ik gelijk, want ik zie dat ik bijna het uur echt aan het... Uh, om te bewerken. ...aan het uh, rondbabbelen ben... Um, het principe werkt eigenlijk precies hetzelfde op de iPad, maar wat ik hier tegenkom op de iPad is dat vrienden in, die, in dat hoofdmenu, dat is niet toegankelijk. Dan kun je niet zoals bij de iPhone gewoon je vriend uitkiezen. Dus wat gebruik ik op de iPad? Plaatsen in de menu, sluit. Dan ga ik naar het hoofdmenu. Plaatsen in het bericht nieuws op met MacBart. Dan hoor ik mezelf, MacBart. Eigenlijk moet ik daar boven zijn, maar dat terugvegen heb ik al laten zien dat gaat niet lukken. Dus ik zet mijn vinger neer op MacBart en ik ga hem hoog. En dan hoor ik mijn zoekveld, dat zit bovenin. Als ik daarop dubbeltik. Zoekveld. En ik kies daar bijvoorbeeld Anemiek. en nou, ik heb twee of drie letters ingevuld. 29 resultaten gevonden. En vervolgens kan ik hier doorheen vegen. Verwijder Annemiek van Münster. En dan hoor ik aan Annemiek van Münster, oftewel hij doet, uh, hij doet hoe noem je dat, suggesties van wie, wie ik zoek. Nou, hij begint natuurlijk met de mensen die ik al ken, maar ook mensen die ik niet ken, die volgen hierna. Anne Curtis. Nou, die ken ik allemaal niet. Oké. Okay. Ik wist even de zoektekst, dus an uh, wat ik had getypt, dat uh, ga ik even weg. Door on. de wisknop die achter, uh, achter het tekstveldje staat. Die komt tevoorschijn, zodra je één letter hebt getypt, dan krijg je zo'n wisknopje erachter. Uh, ik uh, typ even Tom in. Want ik hoor dat het Tom ook. Geen resultaat. Te geen Spat. Tom. Geen Ook wat je Facebook zat. Geen. Geen geen resultaten gevonden. Tom Hessels vriendschapsverzoek is verstuurd. Nou, ik heb Tom al een vriendschapsverzoek gestuurd, maar hij heeft nog niet op gereageerd. Dus eh, dat laat ik even wat het is. Maar zo kan ik dus ook vrienden vinden eh, die ik zoek en kijk of uh, zij Facebook hebben. En uh, vervolgens kan ik, ik bijvoorbeeld Tom hier... Jessen. Universiteit Twente, Stittmidden, Enschede. Grijs. Hoor ik hier een Tom Hessels uh, die op de Universiteit van Twente in Enschede zit? Uh, en als ik daarachter. Disseboek, boekmark vriend. Knop. Als ik hier de, deze knop indruk, uh, boekmark als, als vriend of zo zegt hij, dan doe ik eigenlijk een vriendschapverzoek. Dus dat is het enige wat hij hoeft te doen om een vriendschapverzoek te doen. Wat is dat? Dan stuurt hij een berichtje naar degene die ik een vriendschapverzoek doe. En dan kan deze zeggen of hij dat wil bevestigen of dat hij zegt nou nee dankjewel. Um, ik laat het even hierbij, want er is vast veel meer en heel in, uh, in detail te vertellen over uh, Facebook, maar ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen uitleggen. En vragen zijn natuurlijk altijd welkom en uh, we kunnen altijd wat uitleggen en ik hoor graag van jullie, jullie ervaring over deze Facebook app. Ja, nou, uh, het is een heel verhaal. Ik heb het begin, het allereerste begin niet gehoord, want ik was iets te laat, maar het meeste heb ik uh, meegekregen. En uh, tot mijn grote genoegen moet ik zeggen dat er uh, toch wel heel veel dingen waren die ik uh, herkende. Ik ben niet zo'n uh, Facebooker eerlijk gezegd, dus misschien een beetje vloeken in de kerk vind ik het allemaal flut. Maar uh, omdat ik in de politiek zit... en omdat er gemeenteraadsverkiezingen zijn... over een half jaar... dacht ik van... nou, ik neem een Facebook-account. Uh, ja, ik, ik vind het, blijf het erg onoverzichtelijk vinden. Ik ben ook niet zo thuis in die terminologie. Uh, dat zal er ook wel mee te maken hebben. Maar in ieder geval... De, de, ja, de hoofdfuncties begin ik nu... zo langzamerhand wel een beetje door te krijgen. Ik heb één vraag. Uh, ik kom nogal eens tegen bij zo'n nieuwsoverzicht nou, dan krijg je allemaal berichtjes van mensen uh, met wie je bevriend bent alleen dat woord al uh, maar wat ik daar vaak zie is dat uh, die berichten er soms dubbel in staan dat snap ik niet helemaal en uh, vaak, dat zie ik bij mijn eigen berichten ook want ik heb er ook een paar opgezet uh, zie ik daar dan een letter voor staan een M of een E of een C enig idee wat dat te betekenen heeft ik ga hem even openzetten. Uh, want um, daar heb ik geen idee van. Even kijken waar is mijn faseboek gebleven? Zoekveld. Nee. Faseboek. Van uh, Even kijken. Nieuws overzicht. Nieuws overzicht. Dubbelt ik. Dubbelen. Uh, Dubbelen moet ik eerlijk zeggen. Jannie Woerdman van Wezel. Ben ik eigenlijk nooit tegengekomen? Misschien anders wel. U, Even drie dagen. Jannie Woerdman van Wezel. Oh, terug. Terug, terug. Klopt. Dubbele zie ik er niet in. En um, wat zijn er nog Klok. meer rare letters ervoor? Nee, dat zie ik dus ook niet. Zijn er andere mensen die daar last van hebben en weten wat hij bedoelt? Nou, last heb ik er niet. Ja, wat heet last? Ik merk het ook. Ik zie zelfs wel eens berichtjes en dan hoor ik alleen maar een letter... En die dubbele, ja, dat herken ik ook wel enigszins, maar dat komt niet echt veel voor. Maar een rare letter voor een bericht hoor ik ook met grote regelmaat. Dat dubbele heeft misschien wel te maken dat een ander jouw bericht getagd heeft. En dan krijg je dat nog een keer te zien volgens mij. Ja, het verhaal over het taggen is uh, bijvoorbeeld, je kunt zeggen, uh, nou laat ik even een foto nemen, daar wordt het namelijk het meest gedaan. Uh, je zit op een feestje en uh, er wordt een foto gemaakt en jij staat ook in die foto. En wat ze dan doen is uh, jouw taggen, oftewel ze voegen jouw naam toe aan het berichtje en daardoor komt het ook op jouw tijdlijn terecht. Dus zowel op de tijdlijn van degene die je foto heeft gemaakt, als op de foto van, um, uh, van jou, op de tijdlijn van jou. En eventueel als er nog meer vrienden op staan, ja op die, en als die namen er gewoon genoemd worden in het berichtje, dan komt het ook op die tijdlijnen terecht. En dan inderdaad krijg je in je nieuwsoverzicht natuurlijk uh, vijf keer dezelfde als vijf mensen op diezelfde foto staan. Is dat een beetje vergelijkbaar met uh, uh, zeg maar het mention, het endteken bij Twitter? Ja, zo kan je het een beetje zien, ja. Dat klopt. Nens, wat mij ook nog opviel is dat jij een iets andere indeling hebt dan ik. Ik bedoel, jij had het over hoofdmenu en die balk bovenin. En bij mij staat er beneden in nieuwsberichten, verzoeken, berichten, meldingen en meer. En als ik dan op meer klik, dan kom ik in jouw uh, ding wat je net hebt uitgebreid met al die mogelijkheden. Heb jij een oudere versie of heb ik uh, een versie overgeslagen... Dat is een goede vraag. <laughs> ik zou zeggen dat ik de nieuwe versie heb, maar ja, wie ben ik? Ik ga even checken. Oké, okay, ondertussen pak ik even de microfoon. Uh, zoals jullie zien schiet de tijd al behoorlijk op. Uh, ik vind het helemaal prima, want Nens heeft een, uh, een fantastisch verhaal gehouden wat mij betreft. Ik, uh, ik heb zelf Facebook, inderdaad een Facebook account, dat klopt. Ja, ik zal maar eerlijk zeggen, ik ben niet zo sociaal. Dat betekent dat ik er eigenlijk weinig tot niets mee heb gedaan. Dus ik ben zelf ook heel blij met deze uh, uitleg. Want ja, Ik zal dan misschien ook iets meer moeten als je al de vriendschapsverzoeken van je collega's laat liggen. Ja, dan ben je toch wel een beetje al sociaal bezig, denk ik. Dus ik ga uh, daar zelf ook verder naar kijken. Um, wat ik nog even wou zeggen, voordat ik Nens weer uh, de microfoon geef omdat de tijd al aardig opschiet wil ik straks zeker nog de NPO-app doen. Maar het hele Twitter-verhaal, omdat daar ook best veel aan vast hangt, zou ik zeggen laten we dat dan volgende week doen. Dan krijgen we gewoon twee sociale uh, vragenuren na elkaar. Um, Nens, heb je al gekeken welke versie je hebt? Ja, voor mij is er geen update. Dus uh, Het is volgens mij de nieuwste versie. Kijk even of jij de nieuwste versie hebt voor de zekerheid. Ik ga het checken. Je hoort het. En Tom, ik ben het met je eens. Uh, je kan met je uitzending gemist uh, of NPO gemist uh, starten en dan doen we Twitter de volgende keer. Het is dus inderdaad veel te lange verhaal omdat het gewoon wat ingewikkelder in elkaar zit. Bruno? Ja, ik had nog één uh, uh, aanvullend vraagje over Twitter eigenlijk. Uh, dat is uh, aan Ruud, want ik zag terwijl jij aan het praten was net een uh, verhaal uh, van hem binnenkomen. Maar ik zag verstuurd via Dropbox en ik zag hem zich laatst al eens afvragen hoe je in godsnaam ook weer Twitter en Facebook aan elkaar koppelde. Maar nu zie ik hem ineens via Dropbox iets sturen, althans volgens de melding van Twitter. Dus ik vroeg me even af hoe hij dat gedaan had. Ja, dat heb ik vanmiddag zitten uitvogelen. Ik wilde een, een tekstje uh, plakken, namelijk die GroenLinks vragen. En toen dacht ik, hoe doe ik dat nou? Want dat is natuurlijk niet zo simpel, want die uh, vragen die staan hier in mijn PC. Die moet ik dus op de een of andere manier in mijn iPhone zien te krijgen. Nou ja, dat kan allemaal wel, maar hoe, hoe krijg ik ze nou in Facebook? Toen dacht ik, ik doe dat via Dropbox. Toen heb ik dus dat tekstje in Dropbox gezet uh, met mijn iPhone er naartoe. Toen zag ik ineens de knop openen of uh, bij uh, exporteren. Um, krijg je dan een knop, je krijgt er zelfs twee, je kunt een Facebook bericht plaatsen, maar dat is dan een privébericht, daar heb je niet zoveel aan. Maar je kunt ook een Facebook post maken en dan uh, schakelt hij hem of dan uh, kopieert hij hem naar, uh, naar Facebook zo ...eenvoudig kan het leven soms zijn. Nu ik toch de microfoon heb... ...nog één kleinigheidje over Facebook... ...wat ik ontdekt heb. Ik werk nogal eens met een extern keyboard. En ik heb gemerkt dat die invulvelden bij Facebook... ...die uh, zijn wat lastiger te benaderen met een extern keyboard. Die moet je eigenlijk... ...op je apparaat zelf, op je scherm, even dubbeltikken, zodat ze bewerkbaar zijn. Dan kun je er makkelijk met een eh, extern keyboard eh, tekst op invoeren. Als je dat niet doet, dan eh, vliegt die alle kanten op. Dan gaat het niet. Klopt. En ik heb ook nog één opmerking over het op het tijdlijn van een ander zitten. Dat kan ook via je eigen tijdlijn op dat berichten. Want als je in dat veld komt, is er ook een optie voeg een vriend toe. Dus het kan wel vanuit je eigen tijdlijn op een andermans tijdlijn eh, een bericht zetten. Ja, ik vind het prachtig, maar ik ben met Tom inderdaad ook, ik vind het, ja, ik vind het allemaal flauwekul. Ik uh, denk dat ik na de verkiezingen dat account weer eruit gooi, want dan geloof ik het wel. Maar het is, uh, het is allemaal prachtig hoor, mensen zijn er zoet mee, dus uh, ik, uh, voor mij mag het. Ja, oké. Okay. Ik laat hem nog één keer los. Zijn er nog meer mensen met vragen hier over, over Facebook? En... Oké. Okay. Ja, er schiet mij een voorval te binnen van een, een paar weken geleden. Ik zat in de trein van mijn werk terug naar, de, naar Lelystad. En op een gegeven moment hoor ik ping, ping. Ik denk, ha, ik krijg een WhatsApp. Dus ik grijp naar mijn binnenzak. Er zit een meneer naast me die zegt van, nee... Dat was mijn telefoon. Maar er kijken minstens tien mensen hier in de coupé op. Dus <lacht> het is echt ongelooflijk hoe, hoe, wat voor vormen dit allemaal aanneemt. Oké, okay, ik ga de microfoon even vastzetten voor de NPO-app. En nog even een vraag. Nens, Nens heb jij hem uh, ook gedownload en heb jij hem bij de hand? Want ik heb vanochtend wel even samen met mijn hulp die hier toch was even wat dingen uh, bekeken. Maar het kan zijn dat uh, we toch nog wat dingetjes uh, tegenkomen waarbij uh, goede ogen nodig zijn. Heb jij hem klaarstaan? Ja, ik ben voorbereid. Oké, okay, dan zetten we de microfoon vast. Nou, um, iedereen weet het denk ik inmiddels wel. Er is een update van Uitzending Gemist. Die trouwens als je op je iPhone staat alleen maar gemist heet. Na die update heet de app NPO. NPO, BTN Open Menu knop. Bovenin zit een BTN Open Menu knop. Dus de button open menu knop. Ik veeg naar rechts. Uitgelicht. Uitzending gemist. Koptekst. Uitgelicht. Wat je hier al hoort is één keer vegen. Uitgelicht. Dan krijg ik de koptekst. Uitzending gemist. Koptekst. En vervolgens ga ik verder. Uitgelicht. Nieuw. Mist bekeken. AZ. Live. Koptekst. Nederland 1. Weer een koptekst. Nederland 2. Nederland 3. Radio. Meer. Kijk later. Over deze A. Zoeken ruzie over Nederlandse atoombom. Hebben wij een atoombom? Toen ik hem gisteren had gedownload, begon ik hier wild te klikken op van alles en nog wat en er gebeurde niets. Toen ik dit aan mijn hulp liet zien, zei ze van ja, maar ik zie ook helemaal niks op het scherm. Ik zie die menuknop bovenin en ik zie dat verhaaltje onderin, maar van de rest van de knoppen zie ik niks. Beter je een open menu. Wat blijkt nou? Je moet eerst op die menuknop klikken om... Werkelijk, die knoppen die ik jullie net liet horen, zoals uitgelicht en uh, nieuw, noem maar op, om die te kunnen zien. En dan werken ze ook. Ik weet niet of dat in alle gevallen opgaat, maar je kunt dus constateren of dat menu wel of niet echt er is door te gaan vegen. En als je dan twee keer dat uitgelicht tegenkomt, dan weet je dat je niet in het menu zit. Uitgelicht. Uitzending gemist. Uitgelicht. Ik ga dus nu wel op die knop Beter. open op menu? BTN open menu. Je hoort alleen met tik-tik, zodat uh, de iPhone aangeeft dat ik twee keer heb getikt. Maar verder gebeurt er niets, maar nu ga ik vegen. Uitzending gemist. Koptekst. En nu hoor je al meteen dat die uitgelicht, die hierboven stond, verdwenen is. Uitgelicht. Nu komt echt uitgelicht. Nieuw. Nieuw. Mist bekeken. Meest bekeken. AZ. Live. Koptekst. Live is een koptekst, ik ga nog even door. Nederland 1. Nederland 2. Nederland 3. Radio. Meer. Meer, daar kun je niet op tikken. Dat is ook blijkbaar een koptekst. Kijk later. En hieronder komen dan over wat. Deze over deze zoek. app. Wat ja, dus over deze. Samen wat dingetjes? Ik zeg dus. een zoek. En over deze app. Dus dat meer zou eigenlijk ook uh, als label. Uh, of in ieder geval uh, als naam koptekst moeten hebben. Nou, we beginnen maar even, want daar was ik heel erg nieuwsgierig naar. Naar het live tv kijken. Nederland, Nederland, Nederland 1. We pakken even Nederland 1. Ik tik dubbel. Dan hoop ik dat ik op mijn wifi zit, want zoals velen onder jullie hebben we nog wel eens problemen daarmee. En hier is Nederland 1. Maar direct daarna komt het. Nederland 2. Nederland 1. Live. Video. Hier heb ik de video. Uitzending gemist. Video. Nederland 1. Video. Ik ben gewend om als je zo'n videoscherm hebt om even te dubbelteken om de controls te laten zien. dus met je eigen. Video. Terwijl als je normaal... Uitzending gemist. Video. Video. Dat Nederland 1. Maar, Video. maar die verschijnen bij mij niet. Dus ik tik maar even twee keer wij met wij twee met de vingers. Dat ben ik niet. Om. En dan begint meteen, stopt de tv, maar begint ook meteen mijn muziek te spelen. Dus ik heb hier wat problemen als het gaat om deze uh, videoverbinding te stoppen. Uh, nogmaals, u bent dus gewend om even te dubbeltikken... Uh, en dan krijg je de controles met, met gereed. Die verschijnen dan een paar seconden in beeld. Moet je soms ook nog best snel zijn. Video. Ik kan kijken of ze er nu Video. Wel zijn. Video. Trekpositie. Speel af. Trekpos. Schermvullend. Trek. Speel over deze aan. Kijk. Nederland 1. Dat is dus de enige die ik heb. Ik ga dus nu weer BTN hieruit terug. Nu. En ik pak gewoon weer die menuknop. Want dat leek me toch wel de handigst. Uitzending gemist. Uitgelicht. Nieuw. Ik ga naar nieuw. Nieuw. En ik wacht even. NOS Journaal, vrijdag 13 september. 15, 25 minuten. NOS. Gewoon even dubbel tikken. Geselecteerd. Hier. NOS Journaal, vrijdag 13 september. 15, 25 minuten. NOS, meest bekeken. Hij is nu geselecteerd. Nieuw. Meest bekeken. AZ. Live. Kop Nederland 1. Nederland 2. Nederland 3. Radio. Meer. Kijk later. Over deze A. Meer NOS Journaal. Over meer NOS, hoofdletter M, E, E, R, spatie. Meer. Over deze A, meer NOS-journaal. Meer NOS-journaal. Over de meer. meer Nederland, Nederland 2, WTN, O, M, WTNB, knop, nieuw, afspelen, knop. Daar, ik moet dus even naar boven, hij gaat niet automatisch afspelen, dat kan prettig zijn. Dus je moet even naar boven en dan op de afspelen knop tikken. Bezig. Dan zegt hij bezig. En dan mogen we hopen dat we zo... Hier hebben we die gereedknop. daar is de pingel van het journaal. En hij is mono, maar dat is ook logisch, want ik heb hem mono via de mixer hangen. Video. Even zachter. Video. Ik stop hem weer even met twee keer tikken met twee vingers. Video. Hoor, dit is echt video. Video. tik dubbel met twee vingers. Video. 15 seconden, speel af, Volgende. volume. Hey. Vijf, wijze grote, Trekpost gereed. En snel naar gereed. Je moet ook best nog snel zijn, want soms is die echt gewoon weg. Nou, het is dus, uh, je moet één, één actie meer doen. En zover ik kan zien, zie ik niet veel meer informatie over die uitzending. Maar goed, dat maakt ook niet uit. MBT en Beck, nieuw, afspelen. Knop. Ik zit nog steeds in het scherm van het journaal. NOS journaal. Vrijdag 13 september, 15, 25 minuten, NOS Kijk later. Knop. Gevolgd door herhalingen. 13 september 2013. 25 minuten. Nieuws/actualiteiten. Uitzending gemist. Koptekst. Uitgelicht. En nu ben ik weer hier. Ik ga... BTN en BTN back. Knop. Ik noem even de back-knop. BTN open menu. Knop. Nieuw. Vandaag. Geselecteerd. NOS journaal. Vrijdag 13 september. 15. 25 onderstaan. minuten. Blauw bloed. Vrijdag 13 september. NOS Journaal. Vrijdag 13 september. En je ziet, ik zit nu weer in het lijstje wat ik uh, heb gekregen toen ik opnieuw tikte. Nou, hier kun je gewoon lekker doorgaan. BTN Open Menu. Ik ga weer naar de menu-knop. Menu. Uitzending. uitgelicht. Nieuw. Mist bekeken. AZ. AZ. Nou. AZ. We pakken AZ. Ik ga weer even van boven afvegen. 3 op reis. Informatief. Oh. BTN Open Menu. Hefde AZ. Hekje. 10x Beter. Gezondheid. Drie op reis, drie box. De uitverkorenen. Hier hebben we dus de hele lijst. Um, educatief, hoofdletter I. Ik heb geen tabelindex meer, maar drie op reis. Hoofdletter M. Hoofd, hoofd, hoofdletter P. Geen tabelindex, maar rechts staat wel de rij met letters. Hoofdletter P. Ik ga eens even kijken of per seconde wijzer er al is, dus ik kan u gewoon. Ik zet mijn vinger rechts op het scherm. En hoofdletter A. En, en dan ga ik naar beneden. Hoofd, hoofd, hoofdletter Hoofdletter H. Hoe je ze allemaal keurig gaan? Ik zal eens even kijken. Hoofdletter A. Hoofdletter, hoofdletter, hoofdletter N. Ik weet niet of je alleen door te vegen in deze lijst komt. Ik zou je het met een toetsenbord even moeten proberen. Maar anders moet je toch even wijzen. Dus één manier waarop ik het even zou kunnen proberen. Ik ga even helemaal naar boven. A z. Drie blok De Zo, dan krijg je dus de hele lijst. Stil maar, ik ga even naar beneden. Misschien kom ik dan. Hoofdletter V. Hoofdletter, hoofdletter. Hoofdletter U, hoofdletter V. nou ah, Hoofdletter S. Geselecteerd. A Z. Knop. Hoofdletter T. Op Ho geselecteerd. A Z. Knop. Mist bekeken. Knop. Ik nieuw. zie nog Nop. wat dingetjes Knop. staan en ik vind die nu ook iets. Hoofdletter M. Raas. Hoofdletter N, hoofdletter O, hoofdletter P. De. Hoofdletter R. Hoofdletter S. Op. Ho geselecteerd oh. A. hoofdletter S, hoofdletter A. Hij doet dus een beetje vreemd als ik met mijn vinger uh, ga kijken. Hoofdletter V. Maar als ik dus uh, met de viervingertik uh, de focus in één keer beneden breng, dan is de laatste knop zoals je hoort is V. Hoofdletter U. Hoofdletter geselecteerd. A-Z. Mist bekeken. Nieuw. Uitgelicht. Hoofdletter S. Hoofdletter R. Hoofdletter P. Hij pakt dan gewoon, inderdaad, hij pakt wel alle knoppen. Hoofdletter O. Hoofdletter, een, hoofdletter P. Maar blijkbaar zijn er geen uitzendingen met een, die, die verder gaan dan een V. Ik pak even een V. Hoofdletter de P, En nu ga ik hopen. Beter, je over een minuut aanzet. Hekje. 10x beter. Gezond. 3 op reis. 3 blok. Hoofdletter A. Achter de voordeur. Nu zit Amusement. ik toch weer daar. En dus daar ben ik niet. Hoofdletter J. Ach, hoofdletter L. Hoofdletter M. Hoofdletter N. Hoofdletter Adieu God. Hoofdletter O. Hoofdletter P. Ik ga het nog een keer proberen. Hoofdletter P. En nu ga ik maar even niet van bovenaf, maar gewoon midden in mijn scherm wijzen. Overspel. Vara. Hoofdletter P. Kijk, dan werkt het wel. Dus je moet, als je een letter hebt dubbel getikt om hem te selecteren, zal ik maar even zeggen, gewoon in het midden van je scherm wijzen, niet van bovenaf. Oh, en witte man. Per secondewijzer, informatief. Vara. Nou, Daar is per secondewijzer. Geselecteerd. Per secondewijzer, informatief. Vara. AZ. Dan ga ik naar beneden vegen. Live, koptekst, Nederland 1. Oké, okay. je ziet, ik moet weer eerst even BTN naar boven. Menu. MBT en B AZ. Uitzending gemist, uitgelicht, nieuw. Mist bekeken, AZ. Live, koptekst, Nederland 1. Oh, Nederland 2, Nederland 3, radio, meer. Kijk later. 30 augustus 2013. 40 minuten. Waar is die? Informatief, amusement. Uitzending gemist, koptekst, uitgelicht. Oké. Okay. Nieuw werk. Verder uit informatie. 30 augustus. Twee spelers beantwoorden. Kijk later. Knop. Hey, die hoorde ik net niet. Twee spelers Jawel. beantwoorden. Binnen 200 seconden vier vragen. Kijk later. Knop. Vrijdag 30 per seconde wijzer. Uh, ik ga het nog een keer proberen. Want jullie hoorden waarschijnlijk met mij. En ik zal het straks op de opname nog eens controleren. Ik was helemaal naar boven gegaan. Beter, je Toen ik de menu. eerste keer naar beneden ging vegen, kwam ik een aantal dingen niet tegen. Zoals de naam en. Uh, het stukje waarover het gaat, hè? die twee spelers. En AZ. Afspelen. Per secondewijzer. Nu dus wel. Vrijdag 30 augustus. 13:20. Per secondewijzer. Vrij. Kijk later. Knop. Twee spelers. Ja. Van, kijk later. Dus of ik wijzer. heb per ongeluk mijn scherm aangeraakt en um, kwam daardoor. Uh, miste ik daardoor deze twee regels. Afspelen. We Knop. zullen het maar op mijn fout houden. AZ. Dat hoop ik maar. MBTM, BTM, MB AZ. Afspelen. Knop. Even afspelen, kijken of dat werkt. Gereed. Ja, keurig, dit is hem. Oep. Pingel van de Vara. En het begin van per seconde wijzer. Ik zoek weer de. Video. De Video, dubbel tikken. Video. Wijze grote video. Trek. Trekpop. Gereed. En daar is de gereed knop en ik ben er weer uit. BTN open menu. Ehm. Um, even een open menu. BTN open menu. nog. Aanzet. Hekje. Zoeken. Oh. BTN open menu. Knop. Soms ben ik misschien wel te snel voor de AZ. scherm ververst. Hekje. Tien, x beter. Drie reis. Eey, Informatief. Even. BNN. BTN open menu. AZ. BTN op. Even kijken of het dat is. BTN open menu. Uitzending gemist. Uitgelicht. Ja. Nieuw. Nu ben ik misbekeken. AZ. Live. Kop. Nederland 1. Nederland 2. Nederland 3. Radio. Meer. Pakken. Radio. Radio. Dat is wel een knop. Radio 1. Knop. Nou, nu komt hij dus keurig waar hij moet zijn. Selecteer een radi radio 1. Selecteer een radiozender. Radio 1. Radio 2. 3 FM. Radio 4. Radio 5. Radio 6. Knop. Funks. Knop. Uitzending gemist. Koptekst. Okay. Funks. Radio 6. Dan pak even een radio, radio 6. Waarom ook niet? Tjoo. Jazz and Blues. Of Blues and Jazz. <middels> en het is nog live open. Ik stop hem even. En dan start mijn muziek weer. Radio 6 knop. Funks knop. Funks knop. Radio 5 knop. 3 FM knop. Ik zie hier verder geen radio 4. Ik zal even BTN voor de zekerheid naar boven menu. gaan, maar geen stopknop of zoiets. Radio. Icon. Radio 1 icon pauze ah. knop. Radio. Hier staat een open menu knop. Hier staat dus een icon pauze. Een icon pauze radio 1 knop. Icon pauze. Icon pauze. Nou, ik had dat dus op een andere manier al radio, gedaan. Icon, pauze, knop. Ik zal eens kijken als ik nu met twee vingers tik. Nee, dan start hij niet meer. Radio 1, radio 2, 3, 5, radio, radio 5, radio 6. Knop. Ik zal het voor de zekerheid radio nog 6. even een keer opnieuw starten en dan met een tik naar boven gaan. BTN, radio, icon pauze, knop, ik snel geselecteerd, een pauze. En we zijn weer gepauzeerd en um, we zijn weer... BTN, open menu. We gaan weer naar het menu terug. BTN, open menu. Uitzending gemist. Ko uitgelicht. Nieuw. Mist bekeken. AZ. Live. Kop Nederland 1. Nederland 2. Nederland 3. Radio. Meer. Meer. Nou, ik had al gezegd dat deed bij mij vanmiddag niks, maar mijn, mijn uh, hulp zei ook van dat klopt ook. Dat kun je niet op tikken, maar dat is gewoon eigenlijk een koptekst. Kijk later. Kijk later. Over deze A. Radio 1. Knop. 3FM. Knop. Radio 5. Knop. Funks. Knop. Die staan hier nog? Over deze A. Kijk later. Over radio 1. 3FM. Radio 5. Funks. Knop. Die zijn hier gewoon blijven staan, maar het zijn er maar een paar, hè? Want je hoort kijk later. Meer. En als ik nu één keer terugveeg, springt hij naar die Kijk later knop. Dus. Funks. Knop. Radio 5. 3FM. Radio. Over deze A. Kijk later. Wat is dit? Kijk later. Lege lijst. Kijk later. Lege lijst. Ah, blijkbaar kun je dus. Maar ik heb zelf dus nu net nog niet gezien. En vanochtend ook niet hoe je dat doet. Maar blijkbaar dingen in een soort wachtrij of zo zetten. En dan zou je die nu moeten kunnen zien in Kijk Later. Lege lijst. Want ik zie hier dus gewoon. Uitzending gemist. Een lege tekst. BTN Open Menu. Kijk Later. BTN Open Menu. We gaan BTN terug Open menu. menu. Live. Koptekst. En even kijken. Geselecteerd. Alle video's. Knop. Er staan op dit moment geen afleveringen in de kijklijst. Oké okay. Lege lijst Over deze aan Kijk later Hier ziet ze nog steeds staan Uitzend uitgelicht Nieuw Uitgelicht Nog even bij uitgelicht Uitgelicht Want ik uitgelicht. had een keer op de button getikt boven BTN open menu uitgelicht Uitzending gemist Uitgelicht Kijk, nu heb ik weer twee keer uitgelicht Dus ondanks het feit dat ik op de button knop had getikt bovenin BTN Heeft hij dat niet gedaan knop. En dat herken ik dus aan die twee keer Uitgelicht Uitgelicht BTN open menu Knop, BTN open menu. Ik heb het nu weer gedaan. Uitzending gemist. En nu is die Context. Weg. En nu staat. Geselecteerd. Uitgelicht. Knop. We Kijk, Knop. Liefst uit. Weg. En vandaag. Troos. Afro. Ja, hier staat dan nog wat. Het verhaal, Samia. Ik ga nu op, van de voeten. onderkant af en dan hoor je weer die. Mm, ja, wat noem ik maar even? Zoeken. Ik denk dat dat toch een soort uitgelicht is, dat die daar standaard op staat. Dat zijn dan die. Uh, die uitzendingen die zij gewoon leuk vinden, dat we die zouden moeten bekijken. Over deze A. Zoeken. Nou, daar had ik op. Samira. Op. Zoeken. BTN open menu. Uitzending uitgelicht. Nieuw. Meest bekeken. AZ. Live. Nou, Nederland. Nederlands. Nederland 3. Nederland. Radio. Meer. Kijk later. Over deze A. Zoeken. Nog een keer. Samira. Het verhaal van Simon over deze A. Kijk meer. Radio. Nederland 3. Nee. Nederland nee. nee. Even met mijn vinger nu. Oké. Okay meer Radio. Kijk later. Over deze a. Kijk later. Ja. Kijk later. meer Radio. Nederland. Nederland 2. Nee. nee. Meer. Kijk later. Over deze zoeken. Ja. Het zoeken werkt bij mij dus niet. Dat, uh, ik had stil gehoopt dat hij het nu wel zou doen en dat het vanochtend een fout voor mij was en misschien is het dat ook wel, hoor. Want vanochtend kreeg ik dat zoeken ook niet aan de praat. Nou, ik denk dat ik nu. Ik ongetwijfeld wat vergeten ben, maar voor mijn gevoel zo'n beetje de app wel een beetje hebt, heb ik bekeken met alles wat erin zit. Het is de eerste versie, zullen we maar zeggen, van deze NPO app. Dus er zullen ongetwijfeld nog binnenkort updates komen. En hopelijk dan ook updates waar wij iets mee kunnen. Want hij is prima. Het is heel erg leuk dat je nu ook tv kan kijken en... Ja, die radio, dat is natuurlijk... Uh, ik zal dat zelf waarschijnlijk niet zo vaak gebruiken... omdat ik nog eenmaal een fan ben en blijf van TuneIn. Um, maar in ieder geval zitten er een paar kleine dingetjes in... Uh, waarvan ik hoop dat ze in de toekomst zijn opgelost. En in ieder geval wil ik van jullie weten... of iemand uh, sinds gisteren al er zoveel ermee gespeeld heeft... dat hij heeft uitgevonden hoe dat zoeken moet. En misschien kan Nancy er ook iets over zeggen. Ik gooi de microfoon vrij voor aan... En opmerkingen. Hoi, dat zoeken dat werkt. Ik heb het gisteren werkend gezien. Je kunt gewoon uh, in een de, je komt in een zoekveld en je, uh, en je kan gewoon 2 uh, voor 12 of uh, wat dan ook intypen. En dat lukt. Uh, dat alleen moet je dan wel eerst eventjes iets naar links wegen tot je weer bij WIST-Tekst komt en dan de eerstvolgende, dan is dan 2 voor 12. Het werkt allemaal. Ik vind het ook een beetje ingewikkeld wel hoor, nog. Maar het werkt allemaal wel. Ik ga meteen even proberen of die zoeken dan bij mij wel werkt. BTN, open menu. Ik pak nog even BTN, de open, open menu knop. Uitgelicht. BTN, dan open dus menu. Ook weer dicht. BTN, Dat open hoor menu. je aan die uitgelicht knop. Uitzending, uitgelicht. Nieuw. Mist, AZ, live, Nedel. Neder, Neder, Neder. Kijk laat over de zoeken. Over deze zoeken. Samia. op nou, zoeken. Ze hebben bij mij dus helemaal niks. Uh, helaas. Ik denk dat het afhankelijk is van de, de positie waar je op dat moment zit. Het, uh, ik heb het ook gehad dat het niet werkte en dan werkt het weer wel. Het ligt er maar net aan wat je aan het doen bent. Nou, ik heb nu uh, een werkend menu weer, want dat hoor ik aan dat uitgelicht wat verdwenen is. Dus dan, dan heb ik het gevoel van dat ik als het ware in, noem het maar, het hoofdmenu zit. En dan zou je toch verwachten dat zo'n zoekknop zou moeten werken, toch? Zou je denken, ja. Ik heb hier de iPhone er ook even bij gepakt. Um, ik heb nog wel wat opmerkingen, maar eerst even jou zoeken. Um, zoeken. Ik pak hier de zoeken en ik dubbeltik erop. Textveld. En ik krijg een tekstveld. Een bewerkbaar. Of en ik typ daarin liefst. De... En vervolgens ga ik naar de zoekknop. Oftewel naast de spatie En Het vervolgens. Vrijdag 6 september Komt hij met uh, dingen, wat ik wel net zag is dat hij uh, er heel lang over deed om, uh, om iets te vinden aan resultaten Dus daar bleef je heel lang in hangen Oké, okay, nou ik zal hem eens uit de app kiezen gooien en dan weer proberen Want bij mij werkt hij dus echt niet, ik zat het ondertussen weer te proberen Ook is een iets anders gekozen, maar hij blijft volgens mij gewoon hartstikke dood, die zoekknop Oké, okay. je had nog meer dingetjes. Ga je gang. Ja, weer die A tot en met Z uh, lijsten. Uh, ik vond het wel weer belangrijk om dat nog maar een keertje te melden. Inderdaad, uh, je hebt, uh, je hebt dan, dan A, B, C, D, E, F, G. En dan uh, heb je de letter gekozen. En dan zou je dus alle resultaten moeten zien. van uh, Bijvoorbeeld, ik ga naar de Z. Uh, nou, ik ga naar de W. En ik krijg alle programma's met een W. En inderdaad, als je gaat vegen, dan uh, gaat hij weer aan het begin van de lijst beginnen. Terwijl als je je vinger neerzet in de lijst... Dan pakt hij wel de wee. Dat, uh, dat zie je, bij je vaak bij deze, deze, dit soort uh, lijsten gebeuren. Daarnaast wilde ik ook nog even melden dat de iPad-versie er um, eigenlijk, ik denk, heel wat anders uitziet. En uh, misschien wel makkelijker. Uh, bij die A tot en met Z heeft hij ook die tabel, hoe noemen ze dat ook weer? Uh, even kijken of hij dat gebruik noemt, want dat vergeet ik altijd. A tot en met Z... De tabelindex heeft hij daar ook en uh, dat betekent als ik daarop dubbeltik en ik ga vegen van hoog, om, omhoog of omlaag, dan loop ik ook door de letters. Hetzelfde principe als jouw A tot en met Z, maar dan ja, net iets anders. Uh, dat wilde ik er even over kijken, dus de iPad versie is uh, wel anders ingericht en ook uh, andere knoppen. Maar ook geen uitknop gevonden van de live uitzendingen, want die miste ik nogal erg. Ik heb het nog niet geprobeerd. Heb je geprobeerd om twee keer te tikken met één vinger? Want dan moeten volgens mij de dingen tevoorschijn komen. Maar dan moet ik even kijken of dat bij de live dat ook gaat doen. Nou, dat deed hij bij mij dus niet. Heb ik net gedemonstreerd. En het enige wat ik wel kon doen was dus twee keer tikken met twee vingers. Dan stopt gewoon. Uh, dat, dat werkt ook bij muziek. En, en ja, dezelfde beweging die je ook gebruikt om een gesprek uh, uh, op te hangen. Als je aan het telefoneren bent en zo. Dat werkt prima. Alleen... ...dat is, wordt ook gebruikt om te starten. Dus wat er dan bij mij gebeurt was de livestream stoppen... ...en onmiddellijk wordt het, uh, de muziek gestart... ...en als ik met Voice Dream een boek aan het lezen was... ...wordt dat boek gestart. Maar het vreemde is dat ze dan bij de radio... ...wel die pauzeknop hebben ingebouwd... ...en dan niet bij de tv-uitzendingen. Nee, het zou dus... ...en dat zag je bij uh, de uitzendingen zelf wel... ...dus als je een, een uitzending zoals bij, bij het journaal... ...en bij ik bij Per secondewijzer Wijzer uh, liet zien... Dan kun je dus wel met één vinger dubbeltikken in het videoveld... en dan verschijnen de controls een aantal seconden... en dan moet je even snel vegen om de gereed- of de pauzeknop te vinden. Maar met die livestreams werkte dat dus niet. Nou, ik heb hier nu de live uitzending van Nederland 1. Ik zet mijn vinger even op totdat ik video hoor. Ik dubbeltik met één vinger. En vervolgens veeg ik er snel doorheen. En dan als ik bij radio ben... Dan hoorde je de pauzeknop, maar je moet dit snel doorheen. Misschien, even kijken. Want dan komen we bij die pauzeknop. Als ik nou 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ik kijk even in de onderdeelkiezer of die daar dan uh, tevoorschijn komt. Dat zit hij nu niet. Sluit hem even. Kom. Ik dubbel op de video. Kom. 1, 2, video. 1, 2, 3. Nee, dan pak je hem ook niet mee. Ik hoop niet dat hij het in de onderdeel kiezen deed, maar hij doet het dus wel. Dubbel tikken op de video, 1, 2. En dan moet je eigenlijk heel snel vegen totdat je bij je radio bent. En dan heb je de pauze knop. Video, pauze, speel af. Dus het is, het is een tricky one. Ja, want ook hier zie je dus dat hij dat bij jou wel deed en bij mij net niet. Dus ik ga hem straks even uit de app kiezen gooien. En dan zal je altijd zien dat dat soort dingen het ineens weer wel doen. Zijn er nog meer mensen die iets te, uh, te vragen of te vertellen hebben over de NPO-app? Uh, ja, ik kan uh, wel zeggen dat ik toevallig ook even ermee had zitten spelen en bij toeval wel dat gebeuren van later bekijken had ontdekt. En volgens mij heb ik het bij jou ook een paar keer horen langskomen, alleen ik denk niet dat je het als zodanig hebt onderkend. Er zit als je een uitzending uh, geopend hebt, bijvoorbeeld uh, per seconde wijzer of wat het ook mag wezen, wat je net ook deed. Uh, Zo'n uitzending, dus die, uh, die gestreamd wordt, die je later terugkijkt, dan staat daar uh, behalve de afspeelknop ook een knop later bekijken. Dat wordt dan ook echt een knop, en als je die aantikt, dan zet hij hem in die lijst. Dus dat uh, lijkt heel simpel. Die later bekijken knop zit trouwens niet in de iPad-versie... maar dat zal dan de favorieten zijn die, die ze daar favorieten noemen, neem ik aan. Ja, ja ik ben soms te snel uh, Bruno, ik weet het. <laughs> uh, Marcel, ik, ik, ik zag dat jij iets wilde zeggen, ik hoorde alleen een ruisje. Probeer het nog eens. Uh, die zoekknop waar ik het net over had... ik heb net inderdaad hetzelfde gedaan wat jij ook al aangaf... even de app uit de appkiezer gooien... en dan opnieuw het uh, zoekveld proberen te vinden op het moment dat dat AZ venster zeg maar geopend is met alle programma's in die lijst, dan werkt dat niet. Maar zodra dat weer gesloten is, dan komt dat tekstveld uh, of het, het wel gewoon naar voren toe wanneer je op die zoekenknop drukt. Ja, dankjewel. Ik ga gaat zo zou nog even proberen, maar bij mij was dat AZ-veld volgens mij gesloten. Even kijken jongens, om tien voor half vijf nog iemand iets over de, de, NO, de NOS, de NPO-app, want anders gaan we door naar de voorrecht. Ja, nog even een vraag over die uh, toegevoegde knop, hè, dat je dus dat in een lijst kunt zetten. Dat gaat dus vanuit de livestream en niet over uh, uitzending gemist. Nee, dat gaat over die uh, uitzending gemist uh, lijst. Uh, livestream kun je niks, volgens mij. Zelfs niet uh, video stoppen, althans. Mij lukte het ook niet. En uh, dat gaat volgens mij over die live... Of, dat gaat zeker over die, ge, ge, zo, die terugkijk uitzendingen. Dus uh, je kan hem even opzoeken in de lijst. En dan denk je, oh, dat hoef ik straks niet te zoeken. Dan zet je hem even gauw in die uh, later bekijken lijst. En dan is het een kwestie van dat lijstje aanklikken. En dan uh, kun je even heel snel uh, terugkijken, uh, starten. Dankjewel. Studio MaxLift, oh, okay. vrijdag 13 september. Nou, ik ga er in ieder geval nog even mee spelen. En, en die zoekknop, die blijft bij mij niet werken. Dus ik ga hem er dus straks toch nog even uitzoeken. Um, Oké, okay. nou, wat mij betreft kunnen we dan nu naar de, uh, wat er uh, verder uh, ter tafel komt, zei we dan vroeger in een uh, bestuursvergadering en zo. Dus uh, wie heeft er nog iets leuks of iets minder leuks over Apple... Of iOS te vertellen van van de week. En dan, wat mij betreft, ook meteen door naar de Valreep. Dat valt me toch een beetje onder één doer. Ik geef de microfoon los. Nou, ik heb wel iets aardigs ontdekt. Uh, ik word een steeds grotere fan van Safari. ten opzichte van uh, Internet Explorer van Windows. Want daar word ik zo langzamerhand echt een beetje patiënt van. Uh, los van het feit dat heel veel sites roepen dat ze hem niet meer ondersteunen. Dus ik, ik heb al iets van nou, ik ga maar eens naar Firefox of zo. Misschien gaat dat beter. Maar ik had van de week, um, wilde ik iets downloaden. Um, en ik kreeg dat met Internet Explorer volstrekt niet voor elkaar. Ik kwam al bij de betreffende downloadlink. Maar hij uh, stuurde me alle kanten op. Hij liet me uh, rondtollen en er gebeurde verder niks. Toen dacht ik, ik probeer het eens met Safari. En het leuke is dan dus. En ik heb dat ook al eens een keer gehad met die. Je hebt van die file transfer diensten. Je krijgt nogal eens grote bestanden toegestuurd. En dat doen ze dan met WeTransfer. Of you Send it of wat dan ook. Die dingen zijn zo ontoegankelijk als de pest. Maar met Safari kun je dan vrij makkelijk doorheen navigeren. Kom je ook echt bij een downloadknop. Die je bij Internet Explorer niet eens ziet. En wat je dan uh, krijgt. Als je die uh, link in Safari aanklikt. Dan gaat hij uh, een tijd uh, staan stampen. Dan krijg je dus op een gegeven moment, dan is hij klaar. Dan krijg je een knop open met... En dan kun je hem naar allerlei applicaties in je uh, iPhone sturen. Uh, als het, uh, laten we zeggen, een, een grote pdf is. Kun je hem naar VoiceStream Reader of naar iBooks of naar Adobe sturen. Maar je kunt hem ook naar Dropbox sturen. En als je dat doet, dan uh, zet hij hem daar keurig neer en kun je hem met alle andere platformen weer uh, bewerken of uh, verder uh, doorsturen. Ik uh, ben daar redelijk enthousiast over, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik kan het iedereen aanbevelen om, als u een keer iets niet lukt met Internet Explorer, om het nog eens een keer met safari te proberen. Ging het over safari voor de. toch? Ja, het ging over safari voor de iPhone. Ruud heeft geen Mac. Um, ja, nou, uh, verdeeld zou ik zeggen, ik vind uh, over het algemeen uh, safari minder goed. Ik, ik heb ook nog, uh, ik zit er nog wel eens mee te rommelen. Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld heel irritant vind is wanneer ik met mijn bluetooth toetsenbord probeer een, probeer een URL in te voeren, dus de naam van een website, euh, dan maakt hij heel vaak dubbele letters. Zeker de eerste letter wordt soms als drie of vier keer geplaatst. Uh, ik merk ook uh, als ik bezig ben om te navigeren in Safari dat, dat de boel regelmatig verspringt. Um, ja, als je uh, flash wordt niet ondersteund, dat, dat weten we inmiddels wel. Dat, uh, en dat, dat kan soms ook vervelend zijn. Uh, ik, ik heb zelf niet zoveel problemen met internet uh, op mijn pc. Maar ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar misschien komt dat omdat ik JAWS gebruik. En er zijn natuurlijk ook wel wat verschillen tussen uh, uh, hoe JAWS met internet omgaat en hoe Supernova, Ruud, wat jij gebruikt met internet omgaat. En NVDA. Dus het is, ik, ik denk dat je gewoon uh, op een gegeven moment, uh, het is handig om het allemaal te hebben. En als het op het ene platform niet lukt, dan is het heel plezierig om het op het andere platform te proberen, lijkt mij. Ton, dat dubbele letters, dat had ik ook. Maar dan was ik te haastig, dat wilde ik te snel. Eén tempeltje lager en het lukt wel aardig. <laughs> nou, ik zal het proberen Piet. Ik heb Nog een klein vraagje voor de... Braille gebruikers onder ons, uh, er zijn meerdere apps die uh, Braille, op de iPhone, uh, Braille invoer op de iPhone mogelijk maken, waaronder BrailleTouch en M-Brill. Uh, is er bij iemand iets bekend over BrailleTouch? Ze hebben een update aangegeven, die uh, komt er niet. Um, los daarvan, als je het hebt over het invoeren van gegevens in Safari, is zo'n Braille app ook erg handig, omdat je daarmee gewoon de... Tekst naar het clipboard kan kopiëren en vervolgens plak je die in je adresbalk. Wees van het hele gedoe af. Ja, ik, euh, ik ben er niet kapot van, van al die dingen. Ik heb er een paar gehad: Braillist en uh, Type in Braille heb ik nog staan. Uh, omdat ik die nog het handigste vind, maar het bezwaar is inderdaad altijd dat je die, die teksten naar het clipboard moet kopiëren en dan weer terug naar de app waar je het in wil plakken. Ik vind het tamelijk omslachtig. Ja, Pat, nee, braillepad snap ik ook niet, maar Braille Touch, dat gebruik ik regelmatig. Inderdaad, je moet het knippen en plakken, maar dan gaat het ook. Ja, vind ik ook. Ik uh, ben er erg blij mee. Uh, zeker de, de nieuwste app is M Braille of M Braille. Uh, die kost wel wat, maar dan heb je ook wat en dan kun je dus ook verschillende programma's direct benaderen vanuit het uh, Braille toetsenbordje zelf. Maar daar is op internet al wat een en ander over te vinden. Ik gebruik het zelf weinig. Ik merk dat ik uh, uh, al zoveel jaren eigenlijk niet echt meer breien schrijf. Dat ik meer fouten maak als ik breien probeer te schrijven. dan wanneer ik gewoon een toets bedien. Maar ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. En het is uh, uh, prima dat het er is. We hebben uh, een aantal van die breien apps uh, uh, een keer of, of, uh, uh, wel besproken hier. Um, ik weet ze, uh, nou ja, de, de, de namen zijn eigenlijk allemaal al genoemd. Maar jij wist ook niets van een aangekondigde update alwin? Van uh, welke app? Uh, was dat Enbrail die of zo die, of uh, Brail Touch die uh, uh, Marcel net noemde? Brail Touch. Uh, nee, daar weet, daar weet ik niks van. Ik heb het niet gelezen dat dit er komt. En die embrail, die dat is dan kennelijk weer een hele nieuwe lood aan de stam, waarvan het misschien dan wel eens aardig is om die hier nog een keer te bespreken. Want voor zover ik weet, was het in het verleden bij geen enkele van die apps mogelijk om rechtstreeks in een, app, in een andere app te schrijven. Dat zou natuurlijk een, een duidelijk voordeel kunnen zijn. Ja, dat was precies mijn voorstel. Ik dacht, uh, Bets, jij gebruikt hem al met veel succes. Is het een idee dat jij het een keertje komt bespreken in, uh, in de chat? Uh, was dat niet Marcel? Um, dat is Marcel, ik gebruik hem inderdaad. Um, en ik ben er in die zin tevreden over dat het, uh, ja, je, je moet dus echt uh, een ervaren gebruiker zijn. Um, en ik wil daar wel wat over vertellen. Maar het lijkt me op zijn minst interessant uh, om de verschillen te horen. De meeste van die dingen lijken nogal op elkaar, maar als deze eruit springt ben ik uh, altijd geïnteresseerd. Overals, we hebben inderdaad dat Type in Braille, dat heb ik toen nog eens gedaan. Uh, het voordeel daarvan vind ik, je kunt het met één hand bedienen, je hebt geen twee handen nodig. Dus je houdt je, in feite je iPhone in de hand en met diezelfde hand uh, kun je hem ook nog bedienen als je er een beetje handig in bent. En dat vind ik wel ziek eraan. Hoe heet die app die Marcel bedoelt? M met een van, van Maurice? Braille? braille? Dat uh, Alwin, een M van Maurice en dan braille daar daarachteraan. Je kunt ook in de App Store uh, wel vinden wat de mogelijkheden zijn. redelijk. Marcel, is het uh, mogelijk dat jij hem volgende week uh, hier bespreekt? Ik moet even kijken hoe ik in mijn tijd zit, uh, want het is een vrij um, uitgebreide app. En ik kan hem sowieso, weet ik niet of ik volgende week op dit tijdstip er ben. Dus wat ik zou kunnen doen, is kijken of ik een klein podcastje kan maken en dat kan toesturen. Oh, dat is prima. Als je hem dan uh, naar uh, mijn e-mailadres stuurt, uh, thesselsapenstaartjebartimees.nl, dan kan ik hem gewoon hier in de chat uh, afdraaien. Gaan we. Dat is mooi. Um, zijn er nog meer mensen die iets hebben voor de valreep? Nou oh ja, ik heb een, een vraag... maar ik weet helemaal niet of dat mogelijk is hoor. Um, 18 september komt de nieuwe IOS 7 uit. Denk je dat het mogelijk is... om daar volgende week vrijdag al iets over te zeggen? Of heb je zoiets van... nou, ik wacht wel even met, uh, met updaten... Tot, uh, tot een paar mensen er wat over hebben geschreven? Ja? Nou, ik ga hem uh, zelf als het lukt... de 18e installeren. Maar of ik dan... Vrijdag al uh, echt een uitgebreid en voor mezelf, voor mijn eigen gevoel, een goed verhaal kan houden, weet ik niet. Want volgende week donderdag is het de 19e. Ik, ik weet niet. Volgens mij zit mijn agenda dan helemaal vol. En um, ik, ik, ik heb natuurlijk wel wat meest tijd om dit te doen, maar het mag ook weer niet te veel zijn. En om eerlijk te zijn, moet ik zeggen dat als ik de hele dag bezig ben geweest met iPhones, computers en mensen, dat ik in de avonduren eigenlijk. Die ding een beetje van me afleg. Want dan wordt het me echt te gek. Dus ik kan niet beloven dat ik er volgende week, dat is dan de 20ste, al echt voor mijn gevoel een goed, een goed ding over kan zeggen. Maar dan zal ongetwijfeld, want dat zal ik zo wel doen, het forum blijven volgen. En dan zal ik daar in ieder geval een samenvatting van geven van wat we daarin tegenkomen. Wat ik al wel heb gehoord en de forumlezers zullen dat ook hebben meegelezen is dat er in iOS 7 de mogelijkheid komt om, uh, wanneer je de code van zo'n cadeaubond, zo'n giftcard, iTunes uh, giftcard wil invullen, dat je dat uh, niet meer met de hand hoeft te doen, maar dat dat uh, via iOS 7 en de camera automatisch kan. Dat is natuurlijk handig voor, uh, voor iedereen, maar voor, voor ons helemaal, omdat dat eigenlijk weer een stukje toegankelijkheid toevoegt. Ja, en er was afgelopen woensdag bij Digivisie uh, iemand uit België, een Hans geloof ik dat die heet, die heeft dat ook gedemonstreerd, want dat is een beta-tester en het schijnt voor ons ook, uh, het werkt uh, heel fantastisch. Je kan hem uh, vrij makkelijk uh, voor de camera houden op de juiste manier en dan uh, wordt die code gewoon ingevoerd. Je hoeft niks meer te doen, Hij wordt, je hoeft ook niet die code te bevestigen, want dan... Uh, zegt hij gewoon van de code is geaccepteerd. Nou ja, in zijn geval niet, want hij had hem al een keer ingevoerd, dus hij kwam met een foutmelding van je hebt hem al uh, verbruikt, dus die is niet meer geldig. Maar in beginsel uh, las hij hem dus perfect. Ja, dat zijn, uh, dat zijn dingen waar je, waar je blij van wordt. Nou, de 18e, ik weet niet of iemand, en dat is een beetje, maar het is blijft bij Apple of iemand al het idee heeft wanneer uh, de nieuwe versie van OS X komt. Ik kan maar niet die naam onthouden. Hè? Niemand dus. Voor de mekkers onder ons wel. Er is vandaag wel een, een, een update gekomen van, van 10.8. Dus van Mountain Lion. Waar een aantal probleempjes zijn opgelost. Uh, ja, nou ja. Verder, uh, wat de Valray betreft. Maar ik denk dat iedereen het wel weet. Komen er twee nieuwe iPhones aan. Uh, ik kreeg al een mailtje van mijn provider. Dat ik me kon inschrijven. In ieder geval inschrijven. Dat ze me uh, zouden melden. Als ik uh, interesse had in de 5C of de 5S. Uh, om heel eerlijk te zijn, moet ik zeggen dat het uh, uh, een beetje uh, tegenvalt. Wat, wat zal ik, hoe moet ik het noemen? Uh, even in het kort: de 5S wordt het nieuwe topmodel. Met een, uh, uh, een nog snellere processor. Plus dat die 64 bits is en ook iOS 7 daarop gericht is. Nou, dat kan snelheidswinst geven. Um, Vaak wordt dat eerlijk gezegd een beetje overdreven. Dat hebben we ook gezien bij Windows uh, 64 bits. Dat werkt eigenlijk vooral als je hele zware toepassing hebt. Maar goed, uh, er zitten nog wel meer leuke dingen op. Maar de 5C komt ook. Dat zou het budgetmodel van Apple moeten worden. Maar wat mij betreft helaas. De 5C gaat gewoon de reguliere 5 vervangen... Meestal is het zo, of eigenlijk zoals het in het verleden als een nieuw toestel van Apple komt... dan zit dat meestal uh, zo rond de 600, 700 euro. En het dan uh, voorlaatste model zakt 100 euro in prijs. In dit geval wordt die 5C nieuw ook voor 100 euro minder geleverd dan de 5S. De 5S gaat eruit voor een kleine 700 euro. Dat was de 4S en de 5 ook... En de 5C, dus het budgetmodel, gaat 500 zoveel, eind 500 euro kosten. Nou, dat is in mijn gevoel absoluut geen budgetmodel. Uh, ik, ik heb niet de bedoeling om hier een discussie over te starten, maar voor de mensen die dat nog niet gehoord hebben, geef ik het toch maar even door. Dus we, de, de 5C budgetmodel gaat toch uh, zo'n ruim 500 euro kosten en is dan een plastic telefoontje. Uh, nou, meer dingen had ik zelf niet voor de valreep. Ik gooi hem nog één keer los voor de valreep en dan gaan we naar beneden naar het bier. Witte wijn mag ook. Tot ziens allen. Nou, dankjewel Piet. Niemand verder meer? Nee, niet echt. Een prettig weekend uh, zou ik ook maar zeggen. Dan gaan we van boord en dan, hangen, dan halen we de valreep op. Mensen, uh, iedereen weer hartstikke bedankt voor, uh, voor jullie uh, luisterend oor en voor al jullie... Uh, uh... Uh, opmerkingen en, en aanvullingen en zo. Zonder jullie zouden we dit uur helemaal niet kunnen doen. Oké, okay. nogmaals bedankt. Een goed weekend en tot volgende week vrijdag. Groeten! Ja. Boom.